Uur. de Stubenitski met het NOS-journaal. Bijna een derde van de huisuitzettingen vanwege de vondst van cannabis... blijkt achteraf onrechtmatig. De Groningse onderzoeker Michelle Bruin zegt dat in Reporter Radio. Ze analyseerde 271 rechterlijke uitspraken. Burgemeesters hebben de laatste jaren meer bevoegdheden gekregen... om overlast door drugs aan te pakken. Ze kunnen op grond van een nieuwe wet een pand tot zes maanden sluiten... Jaarlijks worden ruim duizend mensen hun huis uitgezet en in 30% worden burgemeesters dus teruggefloten. Volgens Bruin, doordat er lang niet altijd sprake is van overlast. Het Syrische bewind zou een aanval met chemische wapens hebben uitgevoerd op Douma. De laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen is van rebellen. Volgens meerdere medische hulporganisaties zijn een ziekenhuis en een gebouw vlakbij met gifgas aangevallen en zijn er ongeveer 75 doden.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 De Keniaan en oud-winnaar Abera Kuma weer tweede. De derde plaats was voor de Ethiopiër Kelkile Gazehen en die eerst nog even alleen voorop had gelopen. Het weer dan nog vrij zonnig. Wel drijft er vooral in het westen hoge bewolking over het land. In het binnenland kan het 18 tot 23 graden worden. Dit, DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Uh -huh. nou, je hoort misschien, hè, de eerste gele kaart wordt uitgedeeld en SCH. ja, nou ja. Hey Rik, uh, de, de, dan dus dan. De, de, de verschillen op de ranglijst zijn natuurlijk best wel groot, um, ja. maar dit blijft de derby hè? Ja, nee, de honderd zijn toch een dikke, ik denk zo'n 200 man uh, rond het veld.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 Thomas is uit de wedstrijd. Zijn valpartij was dusdanig erg dat hij niet meer verder kon. En uit de kopgroep is naast zijn lek gereden en Moscon gevallen. Er gebeurt genoeg. Gebeurt genoeg, hè? Moet je kijken. De satan noir son blanc. A vous peignoir que c'est troublant. Oh. À vous c'est troublant Je noirai bien si pour dix ans Mais j'en prendrais pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans m'a devenir ton amant seulement montagnard niard de tes mondes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 En uh, ja, wel. je kan niet zien tot ze het, opge tot ze het wa, opgeven, want ze lopen er volop op te voetballen natuurlijk. Juist, en, juist. En uh, is een heel leuke dat het nog jong is. Zit jullie daar nog wat publiek? Uh? Het is natuurlijk mooi weer. Ja, valt redelijk mee. ze hebben altijd wel publiek hoor, dat valt wel mee hoor. Kijk, eh, ze zijn er een soort in de muiden die uh, voetballen op zondag. Ja, ja inderdaad, ja. ja. En de kantine is open, hè? De kantine is open. Oh, misschien net over. Ja, dus nee, het is echt gezellig. Uh, het is mooi weer voor een derby. Goed zo, goed zo. Johan, dankjewel en uh, tot, zalo, tot later. Oké. Okay. O.G. speelt vanmiddag tegen de terrasvogels, de nummers 2 tegen de nummers 5. Miranda Wesselman is daar. Dag, Miranda. Hallo. Wat is het stand van zaken, Miranda? Nou, het is 0-0 uh, en het uh, gaat er uh, gelijk op. En uh, ja, het gaat nog gemoedelijk uh, met elkaar. Dus, uh, ja, zijn er nog, uh, nog uh, opvallende, opvallende uh, uh, uh, spelers of, of wisselingen?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 dan Bogaert die die bal nog een keer kan aanpakken. Maar dat lukt hem ook niet. En nu is hij aan de linkerkant van het veld helemaal... Gijs Jean Poelgeest die die bal kan oppakken. Gijs Poelgeest, probeert hem in te spelen. Helemaal naar de andere kant de Joost en de Boga. Joost en de Boga aan de rechterkant uitgeweken. Hij heeft de bal in zijn voeten. Maakt hem één, tweetje met Tim maar Dat lukt niet. Kan net een speler van de Allianz tussenkomen. En het is daar, rezen, een, een, is het daar ineens Tim Beren die die bal vol op zijn petoffel neemt. Maar dan over de deklat heen schiet van de keeper van de Allianz. Dat is natuurlijk Ben Karling, die dus op een goal staat bij Alliance. Allianz. Bloemendaal had in de derde minuut al een grote kans. Het was een aanval via aan de rechterkant. De, eerste, aan de linkerkant was Max, Landheer die de bal in zijn voet had. Hij gooide hem voor naar Auken toe. Auken tikte hem terug via Larsen naar Tim Joon. En Tim Joon had hem eigenlijk voor het intikken. Maar hij deed het te En daar was een klein rolletje. En dan kon de keeper hem rustig optrappen. Oppakken. Aanval van de Allianz aan de rechterkant voor het veld. Uitgetrapt die bal door Ben Kaling. Is het daar aan de rechterkant? Is het tijd met de vrees die de bal in zijn voet heeft? Maar het is gij Poel, Gijs die goed tussen kan komen. Gijs Jampoelgees. Weer dan door verder te spelen. Leuk het ook. Komt die bal naar Tim Joon? Tim Joon gooit zijn lichaam erin. En er wordt een overtreding gemaakt uh, op de hoogte van de middenlijn. Voor, uh, voor door een van Allianz. En dat is uh, de nummer drie. Dat is uh, de Thomas Simon. Uh, die hem dus uh, eigenlijk uh, Tim Joon onreglementair vasthoudt. De dus scheidsrechter, de heer uh, Kersham, die hier vanmiddag fluit. Fluit er ook resoluut. Uh, en dat betekent de vrije trap op de hoogte van de middenlijn. De dus geeft Die een goede trap in zijn benen heeft. Die gaat die trap uh, nemen. Die gaan we van meenemen. Kijken wat gevaarlijk wordt.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 We hebben ook heel veel sponsors gevonden. En ik heb begrepen dat de voorman van de Partij van de Arbeid daar een grote rol speelt. Weet jij dat ook? Oh jongens! Oh! oh, oh, oh, oh, oh. En daar is een combo van Allianz. En ik kan Joost van de der Boogaard niet bij. En zo betekent dat de Allianz hier op een 1-0 voorsprong komt eigenlijk. Ga helemaal niets uit het niets komt die bal vallen. En die komt dan zo voor Jeroen van de Hoek. En Jeroen van de Hoek kopt hem rechts naar de hoek toe.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 Zeg jij ja en wil ik gaan slapen.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 Nou, ABC heeft in, in de linksbek eh, een prima, een prima, prima voetballer van hoofd. Eh, maar die heeft het vandaag eh, tegen de twee koppen kleinere IJssel ontzettend moeilijk. A is IJssel sneller en B kopt die ook vaak nog beter. Het is heel, eh, heel, heel vreemd om te zien, want SCA komt er eh, sporadisch uit. Maar als ze eruit komen, dan eh, is het meteen gevaarlijk. Dat is wel leuk om, eh, om naar te kijken. Dus 2-0 voor SCA, er is er nu eh, op een minuut na 40 minuten gespeeld.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 And I will still be here Stargazing I still look up got our whole lives, let's see and decide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 ...verzamelen om uit die, van die laatste plaats op te komen. Maar wel lekker, ja, vier goals. Vier goals, ja, er de, de, de gebeurt wel wat. Dus wat dat betreft is het, uh, is het wel om aan te zien. Het is bijna rust, hè? Het is nu bijna rust, ja. Oké, okay, veel ja. plezier nog met die wedstrijd. We komen straks bij je terug. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Nou moet ik even kijken naar mijn uh, technicus, naar Martijn Prinsen van voetbal in Haarlem, want ik ben even vergeten. Volgens oh, mij gingen we naar OG in. Huh, naar OG? Ja. Oh, Miranda Wesselman, die heeft vast nieuws. Kan niet anders. Ja, daarom. We staan met de 1-0 achter. Uh, Trasvogels heeft uh, wonderbaarlijk gescoord door uh, Stefan Klarenburg. En ja, OG heeft uh, diverse kansen gehad, maar maakt het gewoon niet af. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ja, als je tweede staat en je staat achter, is dat heel vervelend, vlak voor rust. He? Ja, dat bedoel ik. Heb je het wel in je zin, Miranda, of nou niet ik meer? Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Oké, okay, Lekker weer. Ja, ja en zo ja, is het ook. Ik bedoel, je kan beter buiten zijn, denk ik, nu dan, dan binnen zitten. Ja. Dus dat hier, bedoel ik. Wij zitten in een ijskast. <laughs> dat bedoel ik. Ik heb het weten voor elkaar. Goed zo. Ja. Miranda, dankjewel Tot straks. Oké, okay, is goed.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 heb je even voor mij? Even voor mij? Maak, wat voor Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom van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 Get wild, get, get, get, get them bottles poppin', we get that drip and that drop out, now give me two more bottles, cause you know it don't stop. <laughs> Hell yeah, drink it up, drink, drink it up, We're sober cause around me they be actin' like they drunk, they be actin' like they drunk, actin', actin' like they drunk, with sober cause around me they be actin' like they drunk. I'ma make, make it fit, it Girl, I keep it gangsters, Popping bottles at the crib is. This is how we live Every single night it is. It is. Take that bottle to the head And let me see you fly I don't En volgens mij gaat het helemaal mis bij de Parijs-Roubaix, of niet? Nog 98 kilometer is het te rijden. voorsprong van de 9 die ik u zo zal geven, want dat heb ik helemaal nog niet gedaan. Die is 2,5 minuut. Maar er is weer een zware valpartij en ze zijn nog niet eens aan het echte bos begonnen. En er zitten weer vier, vijf, zes renners langs de kant. Dat is, uh, het is een heel ernstige dag voor een hoop. Afschuwelijk. Er blijft er één liggen van Movistar, als ik het goed zie. En dat ziet er niet goed uit. Dat is Matteo Trentin van, van Scott, Michael Scott. Die ploeg. Die, uh, die staat niet meer op hoor, die gaat niet meer rijden. Wat een nadigheid allemaal. Ja, het is echt heel, heel zwaar vandaag. Ongelooflijk, werkelijk. Maar ja, dat weet je. In parijs Robert, kan van alles en nog wat gebeuren. Het blijft een heroïsche strijd. Maar het is vandaag wel een strijd met heel veel valpartijen. Absoluut. En ik ga de heel even, heel even, Heel even, Martijn. Want uh, er wordt ook nog gevoerd in de eredivisie. Oh. En na 18 minuten kwam Feyenoord op voorsprong door Borrechius. En vier minuten later was het alweer gelijk. Want de doelman van Feyenoord... net zoals de doelman van uh, gisteren in de wedstrijd van AZ... die uh, treuzelde nogal lang met... Uh, met uitschieten. Toen kwam de bal voor de voeten van Adam Maher... en na 22 minuten was de stand daar weer 1-1. Het zal toch wat zijn, hè? Als de 20 gewoon even eruit gaat. Nou, ja, dat zou zeker... Ik moet nog even die namen geven, hè? Van die negen in de kopgroep heb ik helemaal nog niet gedaan. Sylvain Dilier. Geoffrey Soep, de Fransman. Dilier is een Zwitser. Dan Gates Smulkins. J. Robert Thompson. De Zuid-Afrikaan. Jelle Wallace, Marc Soler, de Spanjaard... Sven Erik Beustrom, Ludovic Robeet en Jimmy Dekenay. Dat zijn alle twee Belgen. Nou, die gaan het niet volhouden. Dat is duidelijk. Het is nog maar 229 nu en er is nog 97,3 kilometer te rijden. Uh, de mannen zitten nog wel op kop, maar die, die, die kopgroep die loopt uh, helemaal terug. En ze zitten op sector 19. En is zo dat je. Je hebt toch een bepaald rekensommetje uh, dat, dat zeg maar gemiddeld is hè, dat met zo'n voorsprong. Zoveel, zoveel minuten ja, en nog ja. zoveel kilometer. Wat ja, is de, het geldt in deze wedstrijd niet hoor. Nee, weer, uh... Maar het is wel... Uh, het is wel uh, uh, 10 seconden per kilometer geloof ja, ik. Precies. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Zal ik de tussenstandjes uh, verder ja, uh, erin doe doen? maar. rca ABC in de vierklasse even, daar praten we erover. over. Uh, 2-0. Um, MMO tegen Waterloo, 1-0. Dat MMO blijft toch voor als, hè? Ja. Wat uh, voorafgaand dat toen uh, betiteld werd... als, uh, als uh, degradatiekandidaat nummer 1... Uh, Laat nu iedereen uit. Geen sprake van. Um, Trasvogels uh, staat nog steeds uh, op 1-0 voorsprong bij onze gezellen. Zwanenburg, ook nog in, in, uh, in gevecht voor de titel... staat met 2-0 voor bij Dio. Um, ja, en de overige wedstrijden, die zijn uh, ja, daar, staan geen, uh, daar hebben we geen tussenstand van. We hebben ook nog de, de vijfde klasse. En um, daar weten we alleen dat Geel Wit met 2-1 voor staat tegen Nieuwegein. Ja, en dat is een leuke wedstrijd. Het werd 1-0 door Salami, 2-0 door Knol... Maar pakte pakt voor de rust nog een tegengoal. De nummer vijf van die klasse. En het is dus 2-1 in de rust. Juist. En ik zeg uh, tot de derde uur. Wat zeg je nou? Ik zeg tot de derde uur. Ja, derde uur van een nieuw programma. <lacht> Lekker hè? Martijn, het programma ZFM Sport of ZFM Langs de Lijn. Programma in samenwerking met voetbalinhaarlem.nl. En ja, we proberen u zo goed, te, goed mogelijk te informeren... over alles wat er gisteren is gebeurd en wat er vandaag nog aan het gebeuren is... Heerlijk toch? Sport vier uur lang op je favoriete zender. En het leuke is, iedereen kan luisteren. Zfm.nl, Zfm.nl, en je hebt ons.